12 uur, het NOS-journaal, Martijn van Beek. Goedemiddag, eerste toespraak Syrische president na bloedbad in Hula. Vliegtuigongeluk in hoofdstad van Ghana. En vlootschouw in Londen voor jubileum Queen Elizabeth. Het weer bewolkte regenachtig, het is 12 tot 16 graden. In de loop van de middag wat minder regen, maar helemaal droog wordt het niet. Ook morgen regenachtig, maar later op de dag in het westen mogelijk wat zon. Voor het eerst sinds het bloedbad in de Syrische stad Hula... heeft president Assad in het openbaar gesproken. Hij sprak het parlement toe. Contact nu met Sander van Horen in Syrië. Sander, Assad spreekt niet vaak in het openbaar. Wat heeft hij gezegd? Nou, over dat bloedpad bijvoorbeeld wisten we al dat uh, Syrië dat heel duidelijk aan terroristen wijt. En ik kon jou vragen, kan je daar nog overheen? Dat kan, want hij noemde het monsters die dat gedaan hebben. Wie zou zoiets doen? En ja, Syrische regering, de president, werpt dus alle verantwoordelijkheid van zich af. Dat hebben wij niet op ons geweten. Dus dezelfde boodschap die hij de afgelopen tijd al vaker heeft laten horen. Ja, en uh, je hebt helemaal gelijk. We zien hem niet zo vaak, en uh, het viel ons ook hier op, hoor, dat hij uh, zich nog niet tot het Syrische volk gericht had. Nou, dat heeft hij dus nu wel gedaan, en het was ook een speech volgens mij bedoeld voor het Syrische volk. Hij uh, slaat een weinig verzoenende toon aan naar de oppositie en al helemaal niet naar de internationale gemeenschap, waar deze speech natuurlijk ook bekeken is. Dan nou, heb jij net een interview gehad met een woordvoerder van de Syrische regering. Wat heeft hij gezegd? In dezelfde bewoordingen, ja dat is natuurlijk logisch, maar... Uh, uh, bijvoorbeeld over uh, dat bloedpad, dat zij er echt van overtuigd zijn dat uh, uh, dat door terroristen gedaan is. Dat de, de internationale gemeenschap niet zo snel tot oordelen moet komen en dat ze vooral moeten zien dat Syrië de speelbal is van allerlei internationale belangen. Dat is wat ze steeds weer herhalen. En dat het jammer is dat er geen dialoog is. En als je dan vraagt van ja, dialoog, de meeste mensen die zijn bang dat zodra ze gaan praten ze meteen gearresteerd worden. Het blijft de ene uh, de het ene woord tegen het andere, de Syrische regering die zegt, nee hoor, dat zal niet gebeuren. Maar ja, dat is natuurlijk precies waar de mensen bang voor zijn. En dus is een dialoog, nationaal, maar ook internationaal, datgene wat op dit moment gemist wordt. En zie je ook dat volgens mij er geen plan B is bij de Syrische regering. Wij hebben het niet als Westen, maar hier hebben ze het ook niet. En dus zal het nog lang zo doorgaan. Dankjewel, correspondent Sander van Horen. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist reed na het ongeluk door. Voorbijgangers ontdekten het slachtoffer, zegt de politie. Er kwamen een aantal ja, mensen voorbij en die zagen de andere fietser een beetje verward rondlopen. Die zijn gestopt, toen troffen ze het slachtoffer aan. Ja, en die, is, uh, die, die was eigenlijk op dat moment al overleden. Het slachtoffer is een Belg van 46. Vermoedelijk kwamen de fietsers van een popfestival in Hulst. De politie is op zoek naar de automobilist. Dit is toch wel een, um, een vreselijk incident. Dat iemand er dan ook nog van doorgaat, ja, dat kan niet. en Wij willen hem gewoon heel graag opsporen. De politie kijkt uit naar een flink beschadigde auto. Wij hebben een buitenspiegel aangetroffen bij de plaats van het ongeval. En ook een ruit, of ruitschade in ieder geval... Dus wij weten in ieder geval dat er een van de ruiten van de auto ook is vernieuwd. In Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Het gebeurde op het vliegveld van de hoofdstad Accra. Het Nigeriaanse vrachtvliegtuig schoot na de landing door, brak door een hek... en raakte het busje op een weg naast de luchthaven. Volgens de Ghanese autoriteiten zijn er tien doden gevallen, allemaal inzittenden van dat busje... De vier bemanningsleden van het vrachtvliegtuig zouden gewond zijn geraakt. Hoe het kwam dat het vliegtuig doorschoot is nog onduidelijk. In een huis in Enschede is vannacht iets ontploft. Er zijn geen slachtoffers. Op het moment van de explosie was er niemand in huis. Volgens RTV Oost hebben getuigen gezien dat er een bom naar binnen is gegooid. Door de explosie is de voordeur eruit geblazen en is er glas op straat terechtgekomen. De politie. Na een eerste schouw bleek er inderdaad iets te zijn op in de woning. En in verband uh, met de veiligheid van hulpverleners en omgeving. hebben collega's de exclusieve opruimingsdienst van Defensie opgeroepen. Uh, zij gaven na een kort onderzoek uh, zijn veilig. En daarna is uh, recherche begonnen met uh, een onderzoek naar de oorzaak. En bij dat onderzoek wordt het publiek nadrukkelijk om hulp gevraagd. Op dit moment uh, zijn we nog volop bezig met onderzoek daar in de buurt. Er zal ook een buurtonderzoek plaatsvinden. En uh, we willen getuigen heel graag oproepen om uh, zich te melden bij ons. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Beek. Het enthousiasme over het vijf-partijenakkoord is verder afgenomen. Dat zegt Maurice de Hond na een peiling. Iets meer dan de helft van de kiezers is negatief over het bezuinigingsakkoord. Volgens de Hond halen de partijen die het akkoord sloten... VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nu samen 68 zetels. En dat is niet genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer.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 Veel Egyptenaren hadden liever de doodstraf gezien... wat de aanklager ook had geëist. Op het Agriplein in Cairo en op andere plaatsen in het land... kwamen 10.000 mensen bijeen om te demonstreren tegen het vonnis. De Britse koningin Elisabeth zit 60 jaar op de troon. En dat wordt gevierd. Vandaag wordt er in Londen een grote vlootschouw afgenomen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen, bij de Theems. Uh, hoe druk is het daar? Ja, het is al behoorlijk druk. Ondanks het weer, want al de hele ochtend uh, regent het. Maar sinds de vroege uren van deze ochtend stroomde het al vol met mensen. En echt werkelijk over een afstand van 12 kilometer langs de Theems staat vol met mensen met vlaggetjes, met beschilderde gezichten. Ze hebben een picknickmanden meegenomen en dat is ook wel nodig, want het zal nog zeker een paar uur duren voordat de vloot zou begint en de koningin met duizend andere boten die voorbij gaat schuiven. Dus met de populariteit van Elisabeth zit het wel goed. De koningin is nog nooit zo populair geweest. Er is altijd wel een robuuste steun geweest voor de Britse monarchie. Waar uit ja, recente opiniepeilingen blijkt dat die steun uh, groter is dan ooit. Zeven uh, op de tien vinden dat de monarchie goed is voor Groot-Brittannië. Slechts 10% wil een republiek. En dat heeft vooral te maken met de populariteit van de Queen natuurlijk. Al 60 jaar lang zit ze op de troon. 60 jaar lang wordt ze gewaardeerd en gerespecteerd door haar onderdanen. Veel mensen dus langs de rivier de Theems daar. Wat gaan zij precies zien straks? Ja, dan begint een hele grote vlootschouw. Duizend boten verzamelen zich in het westen van Londen op dit moment. Die over uh, 2,5 uur, drie uur gaan vertrekken. Dan vertrekken ze richting Tower Bridge. Op een van die boten zal de koningin met haar familie zitten. Ja, een typisch traditionele viering uh, voor dit gebeuren natuurlijk. De, het water dat dit land, deze stad zo groot heeft gemaakt en geen passende manier om het op deze manier te vieren. Inpassend Engels weer dan ook. Dat was Arjen van der Horst in Londen. In de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico woedt een grote natuurbrand. Een gebied zo groot als de Veluwe staat in brand. Volgens de brandweer is het de grootste natuurbrand die ooit in Nieuw-Mexico heeft gewoed. Ongeveer twintig gebouwen zijn in de as gelegd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brand woedt in het Hila National Forest... en is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag. Het vuur wordt aangewakkerd door de felle wind. In de Amerikaanse stad Phoenix is een babytje van een rijdende auto gevallen. De moeder had haar zoontje van vijf weken vlak voor ze wegreed... op het dak van haar auto gezet, in een kinderstoeltje. De vrouw had zoveel wiet gerookt dat ze dat was vergeten. Ze reed dus weg met het kind op het dak. Het gaat goed met het Amerikaanse jongetje. Hij werd door brandweermannen in zijn kinderstoeltje gevonden... op een kruispunt...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 Catherine Houston leed aan longkanker, ze was 72. Sport. Het Nederlands elftal heeft de voorbereiding op het Europees kampioenschap afgesloten... met een 6-0 overwinning op Noord-Ierland. Na een moeizame oefenperiode kon Nederland de ruime overwinning... in de uitzwaaiwedstrijd goed gebruiken... Maar bondscoach Bert van Marwijk blijft realistisch. Je we moet wel alles in het juiste perspectief zien. We hebben wel een goed gevoel overgehouden aan deze wedstrijd. Ik heb ook al van de week gezegd dat, dat we wel vooruit gaan. En, eh, ook al is de tegenstander niet goed, dan zie je toch dingen eh, dat we op goede weg zijn. Ja, noem eens wat. Bijvoorbeeld die ingestudeerde goals, die eerste twee? Nou, bijvoorbeeld. Maar ook de snelheid van een speler. Ik bedoel, bij de vorige wedstrijd heb ik gezag, gezegd... Uh, dat, we, dat de uitvoering wel goed was, maar niet snel genoeg. De opbouw was niet snel genoeg, we, we, we, we bereikten te traag. Ja, Ze zo begonnen zijn... trouwens weer, hè? Trouwens nee. Weer. nee, de snelheid was wel goed, maar we waren heel slordig in een aantal passes. dat klopt wel. En dat was, dus vind ik de hele wedstrijd zelfs gebleven. Maar de snelheid van het handelen, de snelheid van spelen, was veel beter. Het feit dat we heel snel steeds de bal terug hadden... Nou, dat was ook wel positief. Ja. Maar ja, dat had natuurlijk erg te maken met uh, die mensen. Ik blijf zeggen dat we uh, uh, nu ook niet de Polonaise moeten lopen. Zei Bert van Marwijk tegen Bert Maalderink. Joris Matthijsen speelde gisteravond niet vanwege een hamstringblessure. Maar hij gaat ervan uit dat hij op tijd fit is... voor de eerste wedstrijd tegen Denemarken komende zaterdag. Zoals het er nu naar uitziet... kan hij dinsdag of woensdag bij de groep aansluiten. Tennister Aranska Rus heeft de vierde ronde van Roland Garros bereikt. Ze won gisteravond in drie sets van de Duitse Julia Gerges... die als 25e was geplaatst in Parijs. Een prachtige prestatie en dat realiseerde Rus zich direct na de wedstrijd. Ja, zeker. Ja. Ja, er gebeurde net zoveel. En, uh, ja, ik ben blij dat ik gewonnen heb. En, uh, ja. Wat dacht je toen zij ging tijd rekken om haar, uh, ja, de visio erbij te halen... om maar uh, naar morgen te gaan met die wedstrijd? Ja, ja, zo zijn sommige meisjes, die proberen er alles aan te doen en uh, ja, je moet ermee omgaan. omgaan. Ja, en hoe ging jij, uh, kon jij je blijven focussen, afsluiten, wat deed je? Uh, ja, tuurlijk denk je wel een beetje aan de stand, maar ik probeerde gewoon uh, ja, punt voor punt te spelen daarna agressief te blijven. en uh, nou ja, het is gelukt. Ja, je hebt hem eruit getrokken, dat is natuurlijk schitterend. Uh, ik zag je in, in het begin van de derde set ook nog even met je, je rugblessure. Volgens mij een beetje rekken en strekken extra, klopt dat? Uh, ja, ik voel het nog steeds wel, maar uh, ja, ik speel gewoon door. En, uh, ik had wat pijnstillers ingenomen en dan gaat het wel. Als je nou kijkt naar deze wedstrijd, wat, wat, wat, hoe sta je hier en hoe heb je deze hele wedstrijd beleefd nu? Uh, nou, eerlijk gezegd heb ik de eerste twee sets voor mijn gevoel niet zo lekker gespeeld. De derde set vond ik dat ik heel goed speelde, maar uh, ja, zij speelt of winnaars of mist hele makkelijke ballen. Dus ja, het is af en toe lastig. Weet je dat het 19 jaar geleden is dat er voor het laatst een vrouw in de vierde ronde op Ros stond? Nee, dat wist ik niet. Nee. Weet je wie het was? Misschien, toch? Nee. Brenda schuld. Dat was Alanska Rus in gesprek met Edwin Peek. Morgen speelt ze tegen Kaja Kanepi uit Estland om een plek in de kwartfinales. Er is verkeersinformatie. Bij de AWB Erwin de Hart. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hoevelaak en Afrik Bunschoten, 4 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden... 2 kilometer tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost. Twee kilometer door werkzaamheden aan de Van Briendenoordbrug... richting Rotterdam op de A16... tussen en Rotterdam-Feyenoord op de parallelbaan. En op de A28, Hogeveen richting Zwolle... zijn ook twee kilometer file tussen Zuidwolde en de wijk. De rechterrijstrook is er dicht. Tot besluit de hoofdpunten van het nieuws. De Syrische president Assad noemt het bloedbad in de stad Hula... een misdaad waar de autoriteiten niets mee te maken hebben. Het enthousiasme over het Vijfpartijenakkoord is verder afgenomen... zegt Maurice de Hond na een peiling... En in Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Dat gebeurde op het vliegveld van de hoofdstad Accra. En dit was het uitgebreide NOS Journaal. Straks, Max, de perstribune.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 Electric verzorgt trainingen en opleidingen die u verder helpen met internet. Vergroot uw kennis bij online marketing, social media en webproductie bij De Internetopleider van Nederland. Electric.nl. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een ipad cadeau. Electric.nl Het effect van Magnus.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 voluit gaat beginnen. Maar als u denkt, wat hoor ik voor geluiden op de achtergrond? Deze perstribune komt uit het Olympisch Stadion in Amsterdam. In de catacombe hangen de afbeeldingen van uh, glorierijke verledens... van Olympische sporters, Nederlandse Olympische sporters. Wij zitten buiten, wij, ik zeg ook wij, op het ereterras van het Olympisch Stadion. De lucht is grijs, de sfeer is goed, uh, het stadion uh, een beetje gevuld. En aan de gang is een groot jeugdvoetbaltoernooi... Van internationaal kaliber topjeugdteams uit diverse windstreken van deze wereld. Hier uh, verzameld. En u hoort uh, de stadionspeaker uit Remkes op de achtergrond. En ik zeg wij, want naast mij zit Manuela Kemp. Manuela, ja. welkom. Ja, ik vind het ontzettend leuk om deze laatste voor de zomer met jou te mogen presenteren, Govert. En het is inderdaad zoals je al zegt, we zitten hier zo in zo'n lekkere sfeer. Het is wel een beetje koud, maar we zitten naast de stadionspeakers. En we kijken uit op die, op die prachtige toren, de marathontoren. Waar het, het vuur brandde in 1928 hier voor het eerst. Dit is het echte Olympische Stadion. Het hè? is wel een plekje, hè? Zeker. Het Olympisch Vuur heeft daar dus ook gebrand. Voor het eerst in de geschiedenis ja. trouwens van de Spelen. Ja, precies. Dus, uh, nou, ik ben blij dat we hier mogen zitten. Er is van alles aan de hand, inderdaad. Reuring. Dus en we hebben te gast uh, Arjan Buurman, directeur van De Ster. Arjan, goedemiddag. Welkom. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. 1,49 Ster. Zojuist op Radio 1 voor dit programma ja. uit. <laughs> Dan vragen wij ons wel af, is dat een goede verkoop? Nou, voor zondag is dat goed. Zeker. Fijn. Goed om te horen. Gaan we gaan straks uitgebreid met Arjan praten. En in tweede uur hebben we ook een hele leuke gast. En daar verheug ik me op. Daar komt Poppen de Haan. En die zit al in het stadion. Ja, ja Fopper kwam hier vanochtend ja. binnen. En zei er nog, wil je een kopje... Hij zei, nee, ik ga eerst even kijken. Eerst kijken, ja. ja dus ik krijg... weet niet of hij al koffie gehad heeft. We krijg gaan... je er nooit uit. We gaan <laughs> we natuurlijk ook Cassie kijken. Uh, met de tv-gerustcent Ron van Gouwbaron. Waar ga je het over hebben? Het tv-seizoen zit er nu al zo'n beetje op, maar voor we ons op een lange sportzomer storten, kijk ik nog één keer terug op alle nieuwe tv-programma's van het afgelopen seizoen. En dat doe ik in een echte. Top vierde, top vierde. Dat straks in kastje kijken. <hijs> en ook gaat onze vliegende kiep-verslaggever Jules van der Wart... die gaat op zoek naar legendarische Olympische medailles. En waar ben jij deze keer, Jules? In Hulsberg. En voor degene die niet weet waar het Mergens. ligt. Vlakbij ja. Valkenburg in Zuid-Limburg. Ik ben bij Pieter Ada Kok. Vanuit, uh, want die, die woont land. er al. Uh, en, uh, hij is wel daar. Ja, ik weet en en we het ook bij hebben voorkennis. En wij hebben beneden met haar op ja, de foto ja. gestaan. Bij de foto ja. van haar. <laughs> ja. Want Gilles zit vandaag bij Ada Kok. In Zuid-Nederland. Ja. En als u zegt, ik heb wel een reactie op deze uitzending van de perstribune. Vraag aan onze gasten. Die kunt u kwijt op de website deperstribune.nl. Arjan oh, Ariane Buurman. <laughs> directeur van de, van de Ster. bedrijf dat de reclamegelden binnenhaalt voor de publieke omroep. Uh, ja, ben, ben je dan een van de, de machtigste vrouwen in de Medialand? Want je bent toch de vrouw die de portemonnee trekt. Nou, ik hou me niet zo bezig met machtigste of grootste of beste. Dat vind ik niet zo interessant. Wat belangrijk is, denk ik, <laughs> dat wij bij Ster... Uh, heel goed ons werk doen. Heel erg gericht zijn om uh, zoveel mogelijk uh, secondes goed te verkopen. En uh, dat doen we op radio, televisie en internet. En al dat geld dat we daarmee verdienen... dat draagt weer bij aan de mediabegroting van OCMW. Want zo is dat georganiseerd. Ja, dat is een flink bedrag ook, hè, Rian? Ja, dat is een serieus bedrag. Ja. Dat is uh, afgelopen jaar, 2011, was dat 209 miljoen. Zo. En dit jaar verwachten we daar weer boven te komen. Want dit jaar hebben we twee hele grote evenementen. Het EK voetbal en de Olympische Spelen. Nou doe jij dit al, dit werk, van vermogen we jij en jou zeggen. Zeker. Dat doe jij al sinds 1999. Dat is al een hele lange tijd. Maar is het nog steeds allemaal nieuwe dingen die er gebeuren? Blijft het je intrigeren? Ja, enorm. Ik voel me in die zin echt een bevoorrecht mens om in deze branche te werken. Want uh, er gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. En ik denk dat iedereen, ook de luisteraars thuis als ze nadenken hoe hun mediagedrag de afgelopen jaren veranderd is... daar wel voorbeelden van kunnen hebben. Ja. Want de technologie biedt veel meer mogelijkheden. Je hebt uh, ja, veel meer manieren om, uh, om media tot je te nemen. Dus ja. je kan ook televisiefragmenten kijken op je telefoon of op een tablet... En uh, ja, dat, dat maakt het natuurlijk wel heel spannend. Volgens mij ben jij dan ook heel technisch, want je moet al die dingen ook snappen. Nou, dat is een illusie, die kan ik meteen wegnemen. Oh, oh, oh, oh, ik ben absoluut okay. niet technisch. Goed, nou we, <spar> maar kan laat, er wel van genieten, van nou, die technologie. Ja. Laten we je wat meer gezicht geven. Het publiek kent je misschien niet zo goed... maar al een tijd lang kom je in ieder geval één keer per jaar... Ja. in een mooie galajurk, in de spotlights. <spar> natuurlijk bij de Gouden Loekie. Arjan ah, ja. Buurman. Ja, Patrick? Nou, zeker. Spannend is het. Ik mag. De Ster Gouden Lookie 2011 is gewonnen door Altijd Samen van Etc. Voor 10 mannen. ik ben met mijn werk Altijd samen. Waanzinnig leuke spot. Ik vond hem ook erg leuk. Heel met de mannen, met Ali B. Ja, is dat nou leuk om te doen in die jurk, daar die prijs mogen uitreiken? Nou, dat is zeker leuk. Dat is ook best spannend, want het is natuurlijk wel, dat is niet mijn werk. En je doet het uh, natuurlijk uh, één keer per jaar voor een ja. heel groot publiek. Maar het is, um, ja, het is absoluut een eer. Want het, uh, ik mag daar eigenlijk namens het Nederlands publiek... mag ik uh, ja, de enige echte publieksprijs overhandigen. Ja. En uh, geloof mij, iedere adverteerder en ieder reclamebureau in Nederland wil die prijzen winnen. Want er zijn heel veel prijzen in reclameland. Maar de enige echte publieksprijs... Ja, er is er maar één van de houden, lookie. Ja... Arjan, je spreekt al met veel passie en bevlogenheid over je, je werkzaamheden als directeur van de, van de Ster. Maar ik meen toch te weten dat je een andere achtergrond hebt. Hoe ben je ooit in een reclamebusiness terechtgekomen als uh, iemand die in ieder geval onder andere logopedie heeft gestudeerd? Ja. <laughs> Grappig. Ja, het kan verkeer, hè, zeggen ze dan. Maar de mediabranche herbergt wel heel veel exotische studies. En... Um... Ja, ik ben na mijn studie uh, logopedie, heb ik nog spraak- en taalpathologie gestudeerd. Nou, wat is, is patologie? Ja, wat is dat? Ja, patologie is, is een chic woord voor ziektebeelden, dus eigenlijk afwijkingen. Uh, en uh, dat zeg maar ziektebeelden op het gebied van spraak en taal. En dat kan dan spraakmotorisch zijn, dus dat je niet meer goed kan uitspreken. Uh, maar het kan ook zijn dat in de hersenen een bepaalde bloeding is, uh, ja, heeft plaatsgevonden, waardoor je niet meer goed weet welk woord bij welk product oh. of welk item hoort. En uh, ja, daar, daar kan je op afstuderen. Blijkbaar. Dat is op zich heel interessant. Maar uh, ik heb uiteindelijk gekozen om een hele andere weg te gaan. Ja, blijkbaar. En ik ben ooit begonnen in de farmaceutische industrie. Uh, eerst bij receptgeneesmiddelenfabrikant. Later bij uh, de OTC's. Um, Boots Healthcare van strepsels en neurofen. En uh, toen ben ik via een... Uh, ja een headhunter en uh, ben ik benaderd Gescouwd. om bij de ster te gaan werken ja ik had het ook zelf niet kunnen bedenken net maar ik had altijd scouts, wel een soort passie voor reclame ja maar het is net als hier de scouts rondlopen ja, dus die het, kwamen daar ik, ja. Ja, ja, ja ja ja ja ja en waar kwam die passie van reclame dan vandaan nou, ik, ik heb altijd wel uh, waardering kunnen hebben en ook op pret kunnen hebben om mooi gemaakt reclame of reclame die iets, uh, iets, iets eigen tijd, iets maatschappelijks uh, of, of iets wat op dat moment in, in de maatschappij speelt op een hele leuke manier of vaak met een soort twinkslag of, of dubbele bodem kan, uh, kan, kan invullen. En um, ja, dat, dat sprak mij wel aan. En het was natuurlijk voor mij ook een verbreding. Want ik ging er vanuit de farmaceutische industrie naar ja, de Ster. Waarbij je dan uh, in de keuken mocht kijken van allerlei bedrijven. Want ja, de Ster doet natuurlijk zaken met, uh, nou, van, van bankiers tot uh, levensmiddelenfabrikanten en uh, het maar. Dus die range het sprak mij ook aan. En de ster was op zoek naar mensen die gewend waren om in een competitieve markt te werken. Dus in een markt waar heel veel concurrentie is. Want uh, ja, ja. Dat, dat waren ze natuurlijk van oudsher was ster een monopolist. Hè. Dus er wa was ja, geen concurrentie. Ze hadden een beetje moeite om, uh, om daarin uh, ja, uh, in te veranderen. Dat is op zich ook niet gek als je dat nooit gewend Nek. bent geweest. Ja. En de farmaceutische branche waar die geneesmiddelen in verkocht worden... dat is een hele uh, ja, concurrerende uh, tak van sport. Is het ook een harde wereld... Um, ja, dat is denk ik ook een harde wereld. Ja. En dan omschrijft die harde wereld eens. Waaruit blijkt het dat die hard is? Nou, er worden natuurlijk in die farmaceutische branche... heel veel investeringen gedaan om geneesmiddelen te... Uh, om geneesmiddelen te verkopen. En, en te onderzoeken, sorry. We zitten even met de microfoon. Ja. met de microfoon te spelen. O, op het ereterras. zit. We zou moeten ja. kunnen multitasken. Maar je, je weet het je, het je zit op de plek waar koningin Wilhelmina heeft gezeten in 1934. Ja, We zitten op de, de ereloge. Dat is heel eervol. Ja, he? heel toen jubileerden ze. Ja. Ja. Goed, wat is een harde wereld. Ja. Ja, is het ook eigenlijk een mannenwereld? De reclamewereld nou, De reclamewereld, nou, er zijn natuurlijk wel uh, veel mannen ook. Maar er zijn ook steeds meer vrouwen in de reclame- en mediawereld. Maar je ziet wel dat, ja... Ik, ik moet zeggen, ik hou me niet eindeloos bezig met uh, het glazen plafond en, en, en de mannen en de vrouwen. Maar op zich zie je natuurlijk nog steeds dat vrouwen minder snel naar uh, eindverantwoordelijke posities ja. doorgroeien. En, nou, op het moment dat ik daar een steentje aan kan bijdragen, dan zou ik dat zeker doen. Maar ik, ik vind ben ook zo... geen rabiate feministen. Nee, maar ik vind jou, jou ook vrolijke, ook nooit vrolijke, open vrouw. En ik denk dat je je vak vaak heel streng moet zijn en heel. Uh... Heel clean en ja, toch wel... Ik heb altijd geleerd en dat probeer ik uh, ook wel toe te passen. Je moet uh, proberen om, om hard op de kwestie te zijn en zacht op de persoon. Want als je met iedereen met respect behandelt, dan kan je toch heel ver komen. Ook al ben je misschien inhoudelijk het niet eens met elkaar. De studenten, Arjan Buurman, uh, ja. keek ook al naar de televisiereclame natuurlijk. Hè, want uh, je, je wordt ja. het uiteindelijk niet toevallig, directeur van de Ster. Dus het, je gaf van aan, er zit een passie in. Ja. Welke reclame ja. vond je uit jouw jeugd erg aardig en leuk en interessant of opvallend? Nou welke ik buitengewoon vertederend vind, dat heb ik volgens mij ook al vaker genoemd, is uh, die van Petje Pieter Mientje. Oh, ja. Ja, dat was natuurlijk wel echt een hele schattige. Ja, ah, nou daar komt hij. Ik wil je dat het oh, goed zeg maar, voor me is, omdat het zo veel Pieter is. is. Stom hè? Ik vind het wel lekker. Ach, je kan het nog zo... Ik zie hem ook nog helemaal voor me, dat jongetje. Griljant dat dat gecast. Ja, geweldig. Want ze hebben ja. daarna weten... Ik zei er nog andere castings gaan... want ik weet namelijk welke regisseur die heeft gemaakt. En, en daar, er is nooit meer zo'n leuk kind gevonden. Ja. Ze waren met de stal begonnen. Ja. Ja. ja, zo is dat Maar ze hebben wel, dat vind ik dan ook wel weer knap... dat, uh, dat, dat, dat merk, ik geloof niet dat ik uh, dat mag noemen... maar dat lekkere broodbesmeerbeleg. Uh, ja. ja, de boete gaat naar de sterren. Ja. ja, natuurlijk. <laughs> ja. En uh, die, heeft, die hebben wel ook die lijn helemaal doorgezet met toch iedere keer weer ja. iets zoekend... met kinderen en sport en, en ja, op een bijzondere manier hebben ze dat gedaan. We gaan het eens heel anders doen. We gaan even naar, want dat vragen we altijd aan de gasten. Althans, ik niet, maar gewoon dat altijd, want ik zit hier vandaag voor de eerst. Maar je weet het wel. Maar ik weet het wel wat we gaan vragen. Dat is het nieuws van de week. Arjan, wat is jou het meest opgevallen? Ja, die vraag kreeg ik van de week van jullie en... Ja, toen dacht ik, ik moet, toch, ik moet er toch wat over zeggen. Want dat drama in Hula, dat vond ik wel Zo. heel aangrijpend. En uh, ik ben moeder van twee kinderen. Dat, nou, dat is natuurlijk toch iets... Je kan het gewoon met je verstand niet bevatten. En uh, ik vind het in de sfeer van hier niet iets, denk ik... om nou uitgebreid verder bij stil te staan. Maar ik dacht, ja, dat, dat is toch iets waar je niet omheen kunt. Nee. Dat, als je het hebt over het meest heftige nieuwsfeit, ja. vond ik dat. Ja. Gelukkig was er ook beter nieuws en mooier nieuws. En uh, dat was in mijn beleving wel uh, nou, het Nederlands elftal... die zich weer als team liet zien en, en een beetje weer de nou, smaak te pak had. En, uh, de ik, oefenwedstrijden. Nou ja, precies. Ja. Al twee keer uh, ging, ging het lekker, hè? Gisteravond ook, ik heb gekeken. Ja. Het, was, uh, ja, het gaf de burger moed, ondanks de matige tegenstander. Ja. Ja. We hebben nog een fragmentje gevonden uit, de, uit die oefenserie. Uh, Nederland-Slowakije, meen ik. Nu ligt er wat ruimte bij Afvalaai. Van Bobbel heeft dat gezien. In één keer komt de bal naar Afvalai, Die dan een drie schaar in scharenhuis. Heeft van de linkerkant de langs wil. En wow. eigen goal. Afolaj geeft een voorzet die door een van de Slovaakse verdedigers ongelukkig richting wordt veranderd. Daardoor staat doelman Muka op het verkeerde been. En noteren wij een eigen doelpunt van Cornel Salata. Speler van FK Rostov. Ja, dat was mooi. Dat geeft burger inderdaad moed. Arjan, we praten zo meteen uh, met je verder. Neem een lekker kopje koffie op. Kijk naar de wedstrijd hier op het veld. Ja, leuk. Maar wij gaan zoals elke week wat zaken uit media-nieuws doen van de afgelopen week. Ja, uh, Radio 1 gaat per 1 september afscheid nemen van Prem Radekession. Prem zal een uh, tijdje tegen de onderbreking zijn van zijn programma Premtime. Weet wat, s ochtends tussen half elf en elf, onderbreking door uh, breaking news uh, van de NOS. En u hoort ook weer de speaker, want er is een wedstrijd aan de gang. Namelijk de halve finale Ajax Botafogo uit Rio de Janeiro. En de winnaar gaat door naar de finale later vanmiddag. Maar goed, Prem, oude eh, werkgever, Paul van Gessel van BNR Nieuwsradio... die was te gast in Premtime afgelopen vrijdag... En toen werd er al wijze gesproken over een vertrek van Prem bij Radio 1. Prem, wat krijg jij ook weer betaald? Ik krijg 420 euro bruto ex BTW per dag betaald. Paul van Gessen, betalen jullie meer of minder dan de publieke omroep mensen betaald? Nou Prem, als dit jouw bedrag is, dan kan ik je nog wel een keer overtuigen om terug te komen. <lacht> of, eh, of Prem ook echt terugkeert bij BNR is niet bekend. Radio 1 wil er al alles aan doen om Prem voor de zender te behouden. De presentator gaat in ieder geval wel door met zijn televisieprogramma's voor de publieke omroep. Ja, Arjan Buurman. Ja, dan denk je ook... Eh, Prem is misschien ook wel een uh, ster uh, nieuwsreclametrekker. Uh, nou, ik vind Prem überhaupt een, uh, een, een hele fijne, vrolijke uh, en, en een beetje enfant terrible-achtige noot op de zender. Ja. Dat, daar hou ik wel van. Ik denk dat het ook goed is dat de publieke meer op dat soort, uh, ja, in, in alle variëteiten, in alle breedte programma's... Ja, want je uitgaan. kan je ook best af en toe lekker aan hem ergeren. Ik ja, hij wel, kan hoor. soms heel erg kort door de bocht zijn natuurlijk. Ja, en heel uh, licht populistisch. Of misschien soms niet eens licht, maar wel, ja. Maar wordt, dat, dat mag ook wel natuurlijk. Ja. maar wordt er ook gekeken naar presentatoren zo van nou daar omheen moet geadverteerd worden, zijn er ja, zeg maar dat er um, uh, reclamebureaus mee bezig zijn. van ah, we moeten eigenlijk uh, bijvoorbeeld bij Giel Belen zitten, of we moeten bijvoorbeeld bij die of die zitten? Nou, de belangrijkste reden voor adverteerders om bij een programma te zitten, is om het publiek wat daar bereikt wordt. Ja. En op het moment dat uh, ja, een, een, een talentvolle presentator is in staat een groot publiek aan zich te binden. Ja. En uh, nou, dat, dat zie je bij de Wereldraad Door. Dat Jazeker. zie je ook bij Paul en Witteman. Maar je ziet ook wel weer dat dat andere publiek is. Bij Paul en Witteman is het weer iets ouder en is nog iets hoger opgeleid. Yes. En de Wereldraad Door is weer wat breder yeah. en, en, en weer wat jonger. Dus in die mix die de publieke omroep biedt, van heel breed bereik, wat smaller bereik, jongeren, ouderen. Alle soorten mensen, dat maakt het zo interessant om en daar dan, te adverteren. Ja, wat ik dan wel nog eventjes wil weten is... natuurlijk de voetbalwedstrijden, maar wat is nog meer een echt duur programma... om omheen te adverteren? Een, een duur programma. Nou, alle programma's die heel groot scoren, Dus dat betekent... Uh... Van journaals uh, tot uh, spoorloos, uh, boer zoekt vrouw, uh, ja. dat zijn allemaal uh, ja, grote bereiks, uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat biedt extra. Ja, dat is natuurlijk waar. Nou, met al het voetbalgeweld bij de publieke omroep in juni is er bij de commerciële tv-zenders juist erg rustig op het ogenblik. En daar wordt nu uh, ingezet op herhalingen, op films, op series en zo. Heeft die vrouwenzender net vijf Ja, ik vind het heel grappig. Ruim baan geven ze aan uh, films met mannelijkse acteurs, zoals Leonardo DiCaprio, Johnny Depp en Brad. Pit, de mooie mannenmaand gaan ze doen daar. Vind je dat een leuk idee? Ik vind dat een heel leuk idee. Ik vind het ook verstandig om dan vanuit je eigen kracht te gaan uh, ja, uh, opereren. Uh, maar het is wel, zo, het, het is hoe dan ook lastig zal het worden, want uh, de misvatting dat, dat er weinig vrouwen kijken naar voetbal. Ja. Dat is ja dat is echt een misvatting. Slechts drieënveertig procent. Het is het is bijna 50-50. Dus er ja. kijken ook heel veel vrouwen. Maar, maar er zijn altijd ook nog buiten de massale mensen. Uh, ja, natuurlijk mensen die niet van voetbal halen, maar het is wel de minderheid. En welke vind je de mooiste van de mannen als je dan toch even naar Net 5 gaat? Leonardo DiCaprio, Johnny Depp of Brad Pitt? Brad Pitt. Oké, okay. ik ga voor Johnny Depp. <laughs> <Ik ga> voor <laughs> en niemand. jij gaat voor, voor het <laughs> <laughs> Bij deze heren. Uh, zullen we nog even laten horen dat uh, de promo zo klinkt van Net 5? Ja. Depp Tiki nonchalant, dan moet Bloem de bol op schot gooien. Oh. Zegt daar wellicht een kans voor bankzitter DiCaprio... die zichtbaar teleurgesteld is met zijn rol. Dit nu prachtige trap van Pit. Ledger dan, met links. Oh ja, hij zit erin. Hij zit erin. Ja, dat is makkelijk scoren. Films met mooie mannen in de mooie mannenmaand van het vijf. Het is al jaren een kijkcijferklapper. Goede tijden, slechte tijden. Afgelopen vrijdag de 45 ste aflevering te zien bij RTL 4. In die aflevering zagen de slorige anderhalf miljoen kijkers... hoe het droomkoppel van de serie... Slechterik Ludo Sanders en zijn vrouw Janine elkaar alweer voor de derde keer een wordt gaven. Maar zoals dat in de soap gaat, niet zonder de nodige drama's. Je denkt toch niet dat je hier ooit van je leven mee wegkomt? De 4500 honderdste. Weet iemand waar Nina is? Goede tijden. Kom op! Slechte tijden. Rade. En? Niets. We moeten de politie bellen. Waar is ze? <tie> Dat was het, uh, het medianieuws. Uh, straks praten we verder met onze gast Arjan Buurman. En dan horen we ook natuurlijk de wekelijkse tv-recentie van Ron van Gouwen. Kassie kijken. Maar eerst, als het allemaal goed gaat... Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kip. Ja, in de aanloop naar de Spelen deze zomer gaat Jules op bezoek bij Oud-Olympiërs. En deze week heeft hij een gesprek met Ada Kok. En haar grootste overwinning die klonk zo. Daar komt Ada. Ada ligt gelijk met Helga Linter op het ogenblik. De laatste meters Goud voor Ada. En Helga Linter op de tweede plaats zilver. En ik zou zeggen, Helga Daniel op de derde plaats. Eindelijk hebben we dan een medaille veroverd. En gelukkig met één een, een gouden medaille. Ja, een gouden medaille. En die plak die heeft ze vast nog. Ik kan me niet voorstellen dat je een gouden medaille een beetje kwijtraakt of zo. Verslag even Ziel van der Wart. Die is bij haar op bezoek. Hi Gilles. Ja, die medaille heeft ze nog En ze heeft ook nog wel zilver gewonnen, vier jaar eerder in Tokio. Ik ben bij haar thuis in Hulsberg. En uh, ja, wie had het twintig jaar geleden kunnen bedenken? Ik ga naar de zolder toe, want Ada wacht op mij. Het is een beetje moeilijk om met z'n tweeën tegelijk die trap op te lopen, want het is een vlieso-trap. En dat ga ik er nu op doen. Hij kraakt een beetje. En Ada is boven met haar medailles. Want ze heeft niet precies gezegd waar ze vandaan kwamen. Maar uit een doosje, geloof ik, Ada. Ja, je hebt Marcel, hoor. Ik heb, ik heb ze. Want ik geef eerder een uh, presentatie op een uh, basisschool. Dus ik heb al alvast mijn presenteerdoosje klaargezocht. Maar normaal uh, heb ik zo natuurlijk niet in huis, hè? Die liggen dan in de kluis. Uh, drie drie medailles laat je niet zomaar thuis liggen, of wel dan? Nee, bijna niemand doet dat. Maar leuk, ik heb nog nooit een interview op zolder gehad, hoor. <lacht> ik doe het ook heel weinig. Maar het zijn niet meer de originele linten. Uh, nee, nee, dat is heel jam in de loop der tijd. Hè, het is natuurlijk uiteraard al, uh, wat, 45, 46 jaar geleden... dat ik deze medailles gewonnen heb en Tokio nog langer. Uh, die zijn uh, verdwenen, meegenomen, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar de medailles heb ik nog en daar gaat het tenslotte om, of niet dan? Ja, want hoeveel heb je er? Ik heb er drie. drie ik heb drie Olympische medailles. Dat is toch geweldig? Ja, dat is, dat is echt fantastisch. En deze drie lopen nog steeds als een rode draad door mijn leven. Nou, is dat niet leuk? Ik moet eigenlijk een rood lint erom doen. Hè? Maar wat is die rode draad dan? Nou, gewoon, je wordt, je wordt altijd toch nog hè, herkend... Herkent, uh, je draait mee, je werkt in de sport, het is makkelijker binnenkomen. Je leeft mee, uh, ik leef nu mee met de Olympische ploeg die klaar staat om naar uh, Londen te vertrekken. Het, het verlaat je nooit de sport. Je kan niet zeggen, nou ik doe de deur dicht, ik heb een medailles en ietsje ietsie, witsje, stik maar met je fietsie. Ik ga me nu op mijn maatschappelijke leven storten. Dat is bij mij altijd een mengelmoes geweest van onze lieve heren Sinterklaas. Dat is, dat is gewoon heerlijk, sport is onderdeel van mijn leven gebleven al jaren. Ja, je wordt nog steeds heel veel gevraagd. Van de week was je weer in Den Haag. En ja, We hadden je ook een keer uitgenodigd voor Hilversum. Maar je zegt, ja, ik zit zo lekker in zuid limburg Ik reis al zoveel en de zondag is me heilig. Ja, dit is een hele grote uit uitzondering, hoor. helemaal nog, want... Nou, dat hebben we al jaren geleden ingevoerd, Never on Sunday, hè? S oh, zondag was voor ons, voor het gezin, lekker ontbijten, in pyjama, blijven hangen, verhalen uitwisselen. En, en wat betreft het reis uiteindelijk, ja, Hulsberg ligt niet zo ver weg. Maar je moet je er een beetje mentaal op voorbereiden. Kijk, als vrienden bellen in Amsterdam, kom je zaterdag eten, zullen we een hapje gaan eten in Amsterdam, dan zit ik al in de auto. Dus qua... Afstand is het te doen, maar soms qua tijd. Kijk, als je opgehouden wordt door files, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dan kan je voor een anderhalf uur, twee uur, hè, zoals wij het interview nu hebben, kan je zes, zeven uur in de auto zitten. En daar, daar baal ik een beetje van. Ja, maar ja, dat is de populariteit. <laughs> nou, de, de, nou, jij zegt nee, nee, daar nou, gaat het je niet, graag nee, bij daar hebben. gaat het niet om, maar gewoon, ik zeg al, voor vrienden is niet de populariteit, er is gewoon gezelligheid, de gezelligheid en de warmte, ja, die zowel in het zuiden heerst als in het noorden, kijk, zo roepen maar uh, iets van, van een partijtje, feestje, gezellig, of een bijeenkomst, of een sportbijeenkomst, en uh, deze dame zit al in de auto op weg naar, maar, maar dus, ja. En sluit de deur. En ik sluit de deur. Dat zal menig een heel bekend voorkomen, denk ik. Ja, er zal toch een jas blijven hangen in de garderobe? Ja, toch, er moet toch iemand op letten? Ja, wel, bijzondere taak. Maar ik, ik zie nog iets anders. Want um, voordat we in de tweede uur meer gaan praten... er ligt hier ook een medaille naast. Hoe kom je daaraan? Dat is een heel grote, ik denk, denk 40 centimeter doorsnee, goud. Uh, die heb ik gekregen bij het uh, ricard centrum in het Olympisch Stadion... waar Voppa dus nu ook zit. En daar zijn zalen, vergaderzalen vernoemd... naar uh, Olympische, uh, ja, Olympiërs. Bedettes. Ja ja. Ja, zo. ja, ja, zoiets. Ja, maar ja, Olympische dus Verdennis. Dus is een aderkokzaal? Er is een aderkokvergaderzaal, hartstikke leuk. Een vergaderzaal zelfs? Ja, een vergaderzaal. En Erika Terps heeft het restaurant gekregen. <laughs> leuk, hè? Ja, ja, ja, eer, helemaal goed. Ik moest er heel hard om lachen, want ze was er zelf niet. Maar ja. dus deze... Maar dat, dat Erika een restaurant kan me voorstellen, maar jij een vergaderen Nou, onderschat me niet, hoor. Ik kan best serieus zijn. <laughs> Echt... Maar goed, we hadden het over die medaille, niet ja, ja. over vergaderen en eten. Maar deze medaille had ik dus gekregen, die vond ik zo leuk. En ik heb dus, uh, uh, en wat ik al zei, een presentatie op een basisschool hier in Hulsberg... over de Olympische Spelen en de Olympische gedachten en de Olympische ambitie. En het leek me heel erg leuk. Dat deze medaille dat ik die doorgeef aan een kindje van uh, hè, de basis 7 of 8, waar ik de presentatie voor geef. Als ze een, een quizje goed hebben beantwoord, nou, dan mogen zij hem lekker mee naar huis nemen in plaats dat hij hier op zolder blijft liggen. Ja, wat ik is, ook, wat ik ook ja? op zolder zie, dat is een zesdelige edelstalen pallenzet. Die is van mijn dochter. Mam, je hebt zoveel ruimte. Mag ik die even bij jou stallen? Dan gaan we nu mijn zolder bespreken hier. Ik dacht dat je voor een sportinterview kwam. Nee, maar... nee, nee, helemaal... Ja, kijk, zie je, mijn koffer staat klaar. En dit zijn verdwaalde badmatten. Die zijn ook van mijn dochter. Die kussentjes zijn van mijn dochter. Nou, wat zie je nog meer? Een zonnebank. Een zonnebank. zonnebank. Ja, die is uit Limburg, dan heb je het toch niet nodig? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat is voor het hele gezin. Af en toe, hè, in de winter, als je een beetje, een beetje bleekjes begint te worden. Uh, ja, degene die, uh, die er helemaal op tegen zijn, die zullen zeggen: Oh, hij staat een zonnebank op zolder. Maar hij staat er. En ja, we gaan er met z'n allen wel eens even onder lekker warm. Even het vale kleurtje wegwerken. Over een uurtje praten we beneden gewoon in je woonkamer, want er staat ook wat leuks. Helemaal goed, ik vind het wel apart. Jules, uh, van, vanuit Amsterdam, ja. Jules. Uh, Jules van der ja, toch nog even uh, de verbinding leggen met de huizen Kok. Want hier in de katacomben hangt een prachtige foto van Ada Kok. Waarin ze, uh, ik neem aan, aan het vlinderen is. In 1968, op weg naar Olympisch Goud. Weet ze dat, dat die prachtige foto hier hangt? Ja, het zijn meerdere, meerdere ja, mensen Het komt nu van het trap, maar ik zou vragen... Die, die foto voor jou in het Olympisch Stadion. Ja, dat is een oude SM-foto. Die hangt uh, bij de vergaderzaal. Ricard. Zie je? Ja, dat dat ze weten er alles ja. van. Uh, ja. ja, ik was erbij. Ik heb, ik heb het onthuld. Je hebt het zelfs onthuld. Dus ja. ja. Nou, <laughs> mooi hè? Zeker. Nou ja, wij zitten hier met de perstribüne, de laatste van het seizoen. Want zometeen nemen de omroepen in gezamenlijkheid de zender over... met alles wat de sportzomer aangaat. Wij zitten hier ter afsluiting in het Stadion, waar een internationaal jeugdvoetbal in de gang is. Ajax speelt tegen Botafogo. En is nog niet gescoord. Halve finale, 0-0. Manuela, en jij bent erbij, Manuela Kemp, om het feest te vergroten. Oh, er wordt toen enorm gezongen ineens. Boven ons op de tribune. Dat zijn de Ajax-supporters. De Ajax-supporters. En wij zitten hier dan steeds met Arjan Buurman. En Arjan heeft vandaag haar zoon meegenomen. Die is een enorme ajax speler dus die zit ook te genieten. Sjaal, John. Heel leuk. Hey, voetbal, tour en de Speler. Die gaan de zomer eigenlijk bepalen. Hè? Hoe bepaalt die sportzomer nou jouw werk? Nou, dat is uh, dat, dat, dat, ja, op een, uh, een stevige manier, want het is natuurlijk om de twee jaar hebben wij uh, die evenementen. Dus je hebt een evenementloos jaar en een evenementenjaar. De onevenjaren zijn zonder de evenementen en de evenjaren met de evenementen. En dat betekent extra kijkers, extra luisteraars, extra bereik, extra inkomsten. Betekent het dat het werk voor jou nu gedaan is, nu die sport zomaar op punt van beginnen staat? Of, of is er nog wel wat te doen? Nou, er is altijd nog wat te doen. Um, maar het is wel zo dat we al uh, vroegtijdig beginnen met, uh, nou, met het installeren bij adverteerders. Met, het, uh, met in het gesprek met de NOS vaststellen hoe gaat de programmering eruit zien. Welk programma komt er. Studio Sport Hoe laat. Nou, uh, zeker ook wanneer uh, de loting bekend is en uh, de, de, de, het hele schema bekend is. Dan, uh, dan kan je daar nog uh, uh, spitser op zijn. Uh, wat belangrijk is is om ook de sponsoren natuurlijk uh, langs te gaan. Hè. Dus er zit, zit een uh, hele hiërarchie in, in uh, wie wanneer wat uh, aangeboden krijgt. Dat is allemaal zo bepaald. Maar belangrijk is ook, en we hadden natuurlijk al vorig jaar door... dat het economisch wat minder ja. goed ging in Nederland... Ja. en in, überhaupt in de wereld, moet ik eigenlijk zeggen... Um, maar dan zie je ook wel weer dat juist dit soort hele grote evenementen... toch ja, ongelooflijk tot de verbeelding ja, Want spreken. wat je zegt is, we, we gaan de adverteerders inventariseren. Staan ze niet bij je op de stoep om ja. te zeggen... dit en dit komt eraan, ja. mogen wij alsjeblieft wat zendtijd kopen? Nou, um, uh, het is een beetje allebei. Er zijn natuurlijk weet je van adverteerders... want we doen natuurlijk al heel lang zaken met de meeste adverteerders. En je weet wat de adverteerders, uh, ja, welke adverteerders zich ook op een duidelijke manier afficheren... met zo'n zo evenement en die, die, die, die sponsors zijn, nog die dat op een bepaalde manier ook omarmen... dat oranje gebeuren. Uh, maar het is wel zo dat je natuurlijk dan moet kijken van hoe kan je het invullen. Dus ja, je, daar, daar ga je natuurlijk nog wel over onderhandelen. En we zijn absoluut tevreden over uh, ja, waar we nu staan. De, de Nederlandse elftal, de, de blokken, die zijn natuurlijk ingevuld. Die zijn, zijn, uh, de meeste zijn uitverkocht. We hebben in de randen nog wel wat mogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat er veel uh, bier en zo in zit. <laughs> bij, ja, ik denk dat bij wedstrijden en bij... Bij sportevenementen houdt toch ook altijd het biertje, hè? Dat zal een grote adverteerders zijn in die zomer. Nou, dit is al een praktische. Eén wedstrijd is wat vroeger, hè. Dus, uh, dat is de, de Nederlandse elfte En voor negen uur geen bier. Nee. Dus dat is, uh, dat is een gewoon bijna om zes uur, ja, ja. Dus daar zal je geen bier zien. Maar naast bier zie je ook uh, financiële dienstverleners en banken. Ja. Dus maar je ziet ook heel veel retailers. Die op een hele, de, dus de, de supermarktketens die, uh, zijn ook bezig. natuurlijk Op een bepaalde manier dat hele voetbalgevoel. Uh, ja, het is natuurlijk van ons allemaal, dat oranje. En iedereen ja. wordt blij van oranje. En dat wordt, iedere adverteerder probeert dat op een ludieke manier in te vullen. Ja, die oranje gekte, die is al flink uh, aan de gang. De reclames op televisie getuigen daarvan. Dat zien uh, en horen we. Bij Albert Heijn hebben we misschien wel de spannendste wedstrijd van het EK. Ja, we mannen tegen de vrouwenpool. Dat is de pool waarbij we voor eens en voor altijd bepalen... wie de wedstrijden van oranje het beste kan voorspellen. De mannen. Op de vrouwen. Nummer 1 sportkrant van Nederland. Wij zijn er klaar voor. Dames, stap nu over naar een contract van de Nederlandse Energiemaatschappij. En krijg de EK-thuisstap cadeau. Komt iedereen graag bij jou thuis kijken? het dat klinkt al lekker. Ja, die oranje gekte, hij is begonnen inderdaad. Arjan, um, ben jij een beetje van de oranje, en van het voetbal en van die hele gekte die er omheen speelt nu? Jazeker, ik ben uh, absoluut een, een liefhebber van het voetbal geworden, want ik vind het gewoon een heel mooi uh, evenement. En ik probeer ook uh, natuurlijk ja, daar de, van tevoren in, in de opmars al een beetje kennis van te nemen. En wat ik met name heel bijzonder vind is om te zien hoe langzaamaan uh, dat, dat Nederland in zijn greep krijgt. En ja, ja, dat zie inderdaad. je nu ook. En we hebben zelfs bij uh, Ster en, uh, We onderzoeken heel veel en heel veel serieuze dingen. Maar we hebben ook met de evenementen doen we altijd een hele ludieke meting. En dit is ook eigenlijk de oranje koortsmeting. Van oké, okay, hoe gaat dat? En je ziet dus per week dat dat. Uh, neemt hij toe? toe. En dat is fantastisch ja. om te zien. Ik weet zeker dat komende week dat nog verder uh, op zeker. zweept. Maar laten la, la, la, la we eens een zwart scenario nemen: Nederland ligt eruit oh. na de poolwedstrijd. Nou, opgeofferd. Wat, wat ja, betekent dat, dat is heel zwart? zwart? Wat betekent dat? Nee, ja, maar goed, nou even los van de sportieve kant, wat het, we zouden allemaal heel erg vinden. Maar wat betekent dat voor reclameblokken en voor inkomsten? Nou, dat betekent dat vanaf dat moment de, de wedstrijden waarvan we nu. Je moet je voorstellen, zo'n evenement dat prijzen we helemaal alsof Nederland de finale haalt. Nou, dat hebben we ja. met het WK gezien ja. en dat was natuurlijk fantastisch. Ik vond het ook geweldig om dat een keer mee te maken als, als directeur van Ster. En dat, maar dat doen we eigenlijk altijd. We prijzen alsof Nederland de finale haalt. En pas op het moment dat dat niet zo is... dan worden de prijzen uh, waar Nederland in speelt van die blokken worden gehalveerd. Wat, dus kost, is, wat, uh, kost een, wat kost een reclame, gemiddelde reclame in, in de tijd dat het Nederlands elftal speelt? Uh, um, tussen de, tussen de uh, 80 en uh, 115.000 euro. Per reclame? Per, per 30 seconden. De finale is 115 ja. uit mijn hoofd. Ja. Maar dan valt Nederland eruit... Ja. Wat gebeurt er dan met die prijs? Nou, die gaat, naar, die Begrijp, gaat door de, de helft, hoe, ongeveer. Door de helft, ja. door de helft. ja. Jeetje, ja. ja. En dus ja, ja jij dus dat betekent ook, dan, uh... natuurlijk hoop ik ja. dat. Maar dat is natuurlijk ook, weet je, de, de uniciteit van, van zo'n evenement en van het bereik wat je dan haalt. Ja. En, en de hele uh, nou ja, de energie die erop zit en iedereen die zich daarmee uh, ja, wil, uh, ja, wil verenigen. en ja. dat, dat is natuurlijk iets, dat is de, dat unieke moment, dat is dus geld waard. Ja, maar ja. Wie, wie stelt nou die tarieven vast? Wie zegt dat? Dat doen het wij. Zo, dat doen jullie. Ja, dat doen maar wij. hoe doe je dat? Ja. Nou, dat is, een, uh, dat is een ingewikkeld systeem. Maar je kan moeilijk een natte vinger. Nee, we dus doen zeker geen natte vingers. We doen ook geen, uh, geen loten of, of pijltjes. Nee. Um, je moet je voorstellen dat in, in de hele... Dat, dat werkt helemaal in, in de televisie-industrie uh, uh, zo. Dat uh, alles uh, voor adverteerders gaat om het bereiken van doelgroepen. Dus een adverteerder die uh, bereikt... Die wil een doelgroep uh, 25, 54-jarigen. Je kan ook uh, 25, 24, 54-jarigen met een wat hogere opleiding willen hebben. Uh, een, een shampoo shampoofabrikant wil uh, meestal weer wat jongere vrouwen. Dus zo, zo ligt het natuurlijk heel erg eh, gericht op welke doelgroep je wil bereiken. Nou, we weten natuurlijk dat uh, je vooral heel veel mensen bereikt met, uh, met een heel zeldtal wedstrijd. En um, je, je kijkt dus eerst naar het tijdvak waarin er, er gekeken ja. wordt. En je kijkt naar de doelgroep die je daarin bereikt. En dan vervolgens kijk je naar hoeveel mensen je dan op dat moment bereikt. En dat is natuurlijk bij zo'n wedstrijd extreem. En omdat het zo uniek is, dat bereik, en zo massaal is... Ja, daar zit dan natuurlijk een premium op. En mensen willen daar heel graag bij. Dus dat, dat ook... wil iedereen eigenlijk ja, adverteren. En, en hoe maak je dan de schrift in? Nou, dat is... Uh, of gaat de prijs weer omhoog? Nee, nee we, we, doen, we hebben wel eens over nagedacht. Nou ja, dat zou, dat zou natuurlijk een systeem kunnen zijn. Maar dat, is, dat vinden wij wel wat... Uh, Eerlijk. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel advies waar Ster al, uh, nou ja, meer dan 40 jaar zaken mee doet. Ja. En dan betekent het wel dat je op het moment dat je dat zou doen... Uh, dat je dan adverteerders die, uh, nou ja, die, die al heel lang heel traag adverteren... Uh, ja, zou kunnen benadelen. Als iemand in één dag die er ineens dan denkt... oké, okay, ik, ik pak het en ik claim het hele blok. Ja. Dus dat vinden we niet helemaal uh, ver. Dus we doen dat op een, op een nette manier. En je, je, we bieden verschillende inkoopmogelijkheden. Als je heel snel en zeker wil zijn, dan betaal je een, uh, een bepaald bedrag... Ja. En als je zegt, nou, ik, ik gok erop om het wat later te doen, kan ook. Maar dan heb je minder zekerheid dat je ja. zit. We praten straks wat wilt. verder met uh, Arjan van Buur. Dank je wel voor nu vast in ieder geval. En heeft u nou thuis een vraag voor onze gasten over reclame... of gewoon zomaar aan Arjan vragen van uh, iets, iets wat te maken heeft met reclame... ga dan naar deperstribune.nl. Ja, en die sportzomer die breekt natuurlijk los op tv... en dat betekent dat bijna alle andere programma's eventjes uh, op vakantie gaan... Dan is het ook weer tijd voor tv recent Ron Vergouwen om de balans op te maken en wat vond hij nou het beste en het slechtste van het afgelopen seizoen. Het is tijd voor uh, Kassie kijken. Was er nog wat op TV deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Het gaat nu toch echt beginnen, de sportzomer. Nou, tijd voor mij om nog even terug te kijken op het afgelopen TV-seizoen en dat doe ik met een speciale. Oh. Ja, en dan kijk ik vooral naar alle nieuwe programma's van het afgelopen seizoen. Wat was nou de moeite waard en wat juist niet? Ik zou zeggen jongens, start de tune. Ja, en omdat ik het alleen over de nieuwe programma's heb... hebben we 40 nieuwe binnenkomers, 40 stijgers en een nieuwe nummer 1... als klapper van het seizoen. We beginnen met een overzicht van de nummers 40 tot en met 30... van de beste nieuwe programma's. Ja, op nummer veertig vinden we het afro programma Ron, Ron, je weet dat we maar uh, vijf minuten voor het item hebben, hè? Sorry? Ja, ja dat, is, uh, dat is wel waar. Uh, ja, zal ik dan gelijk naar de top vijf gaan? Eh, prima. Nou, als u uh, meer wil weten over de nummers veertig tot en met zes... waar in de top veertig staat bijvoorbeeld uh, moordvrouw of uh, Dr. Deen... of Nederland van boven en waarom, dan kunt u dat bekijken op deperstribune.nl. Klik dan op kassie kijken. Maar nu dus, zoals gezegd, de top vijf. Op nummer vijf. Jongens, stappen nu in de bus. Lijn 32, luister. Die bus rijdt onder het gerechtsgebouw door. En de zwart moet daar vanochtend getuigen. 1 is 2. Vanmiddag werd in een moskee een molotov cocktail naar binnen gegooid. Klopt tot uit de hand. De dramaserie Lijn 32 is een verslavend spannende raamvertelling... over het Nederland van nu... Soms ligt het belerende toontje van de scenario-schrijvers er wel erg dik bovenop. Maar met zo'n topkast kijk ik daar graag doorheen. Dan op nummer... Vier. Ik moet je ergens zijn, weet je. Nou. Ik ben niet scherda. Nee. nee. Nou ja, zeg. Vandaag traint Betsy Leenders 83 jaar die kant op kijken. Goed, en is het nu tijd? Nu ja, komt zeker de mop. De mop. op tot vanavond. Goed, ja. er komt Tijdens een expositie van abstracte kunst... vraagt een bezoeker aan de kunstenaar... waarom een schilderij meestal rechts onderaan gesigneerd wordt. Want ik ken ik al, zodat de mensen weten hoe ze moeten oppakken. Ja, van Dijk ging all the way in haar verkleedkoffer dit seizoen... met Ushi en de Family. Na twee erg zwakke typetjes, Lushi en Dushi... Is ze nu met oma, moeder en dochter Leenders echt grappiger dan ooit? Het bewijs dat goede Kenneth Camera TV nog lang niet dood is. Nummer 3. En dan op naar zwembad Prana. De zwemlessen die ik hier kreeg bleken later de oerknal geweest te zijn. Voor het verdere verloop van mijn leven. Dit is ongelooflijk. Dan zwom ik daar en dan keken we daar naar die heuvels. Oh, dit is wel heel bijzonder. Erika op reis, dus. Ja, een schande dat ze de talentenwoord op het televisieringhalen niet gewonnen heeft. Want ze is puur. Ze sleept je op een ontwapende manier mee naar verre culturen. Ik zou zeggen, op naar het tweede seizoen. En daarover gesproken, op naar nummer 2. Weet je wel wat je gaat De enige eerlijke advocaat ter wereld. Die hebben wij hoor. Kijk je gek. Je verhaling of zo. Ja, twee. Jan Hoe gevaarlijk zijn die niet? Hebben we alles op het spel gezet voor een moordenaar? De beste dramaserie sinds jaren, Overspel. Ja, een fantastische cast, vooral acteur Kees Prins, uitmuntend. Maar ook het script, de regie. Ja, echt zo'n serie waarbij echt alles klopt. En dan het beste nieuwe programma. Maar ik hou de spanning er nog even in, want eerst het slechtste programma. Oftewel. De, de flopper van het, van het seizoen. seizoen. In de aflevering van vandaag begeleiden we Erik en Miranda. Na een huwelijk van drie jaar is het Erik die wil scheiden. En ik zou hem alles vergeven wat hij gedaan heeft omdat hij gewoon me alles is. Ik kan niet zonder hem. Ja, dat is het RTL-programma Echt Scheiden. Een programma dat enkel is gemaakt om leed in beeld te brengen... en reclame te maken voor bureaus die bemiddelen bij een echtscheiding... Maar terecht de kritiek op de deelnemers, want vooral de kinderen die kregen er last van. Al deze ellende valt in het niet bij de pijn die de kinderen hebben... omdat hun ouders uit elkaar gaan. een beetje verdrietig. Ja. Ook een schandvlekje op de tot nu toe smetteloze carrière van Natasja Vroger, zou ik zeggen. Maar nu, terug naar het beste programma. Wat staat er op 1? Wat is volgens mij het beste programma van het afgelopen tv-seizoen? Ik heb gekozen voor de VPRO-serie van Jort Kelder, het snelle geld. Wat ging er goed en fout in de jaren dat ik veranderde van een schruchte-rechte studentje tot uw toegewijde reporter in de wereld van de rijken. Jord Kelder is het stralende middelpunt in deze zoektocht naar de hebberigheid... en waar het toch zo is misgegaan met ons. Geen kopstuk is niet geïnterviewd, geen archiefbeeld ongebruikt... om ons mee te nemen in een trip down memory lane. Vorm en inhoud zijn optimaal gebruikt. Wat mij betreft, de klapper van het afgelopen seizoen. Attentie, mededeling voor tv, recent Ron Vergouwen. Uw vliegtuig met als bestemming de Bahama's staat gereed. Ik herhaal, uw vliegtuig. Met <laughs> nou uh, ja, u hoort het. Mijn kassie gaat deze zomer eventjes uit. Gelukkig heeft ook de radio nog een hoop leuks te bieden. Tot na de zomer. Kassie ja, ja. kijken met Ron Vergouwen. Ja, ja, ja, ja, de Bahama's, ik geloof er helemaal nou, niks ja, van. Max, Max maakt mogelijk. Ja. ja, het is wel een beetje, maar ik vond het wel grappig trouwens dat uh, zowel echtscheiding als overspel ja. in, Dus als slechtste en, en beste, dan kan je toch beter bij overspel zitten. Nou, en zoals Ronald zei, de complete top 40 met de beste nieuwe tv-programma's. En een top 10 van de allerslechtste programma's met onderbouwen van Ron er erbij. Die vindt u op de website deperstribune.nl. Het is echt leuk om dat even terug te lezen. Adrian Buurman, directeur van De Ster. Wat gebeurt er? Er is een pauze in de voetbalwedstrijd. De dure blokken zijn verkocht en de mensen gaan plassen. Nou, er gaan euh, maar heel weinig. Er euh, nou, nou, nou, nou, we gaan wel veel mensen plassen, maar er gaan niet zoveel mensen plassen dat er niet meer gekeken wordt. Of wegzeppen. Het uh, kijkonderzoek is een, uh, is een heel geavanceerd onderzoek en die registreert dus het aantal mensen wat kijkt. En uh, daarin zitten dus ook mensen die zich afmelden die iets anders gaan doen. En uh, dat betekent dat even goed het, we hebben het over zulke grote getalen dat, ja. Ja, dat er nog steeds miljoenen mensen blijven kijken. Bij voetbal is het lastig, maar wordt overwogen of ooit overwogen om lopende programma's toch, zoals bij de commercie gebeurt, te onderbreken voor reclame? Nou, ik denk dat het erg belangrijk is om na te denken hoe je jezelf positioneert. De publieke omroep wordt duaal gefinancierd. Dat is een ingewikkeld woord door twee stromen eigenlijk. Dus en de algemene middelen en stergelden. Algemene middelen is dus belastinggeld. En het feit dat er dus ster is, scheelt de belasting. We gaan worden ondertussen even door een publiek opgebroken. Dat is een mooi goal volgens mij. Ik heb het net niet gezien. er stond iemand voor. Ik zag het ook ja, niet. Ja, Ajax mist een kans. Maar uiteindelijk. Even terug naar die. Uh, ja. dus, ik zeg maar, nee, nee, Geef even over. antwoord, ja. want uh, op de vraag, wat, ja. wat, wat ga je doen met de uh, programma'sonderwijs? Kan het of kan het niet? Het mag volgens de wet nu, nu niet, niet. Maar gaat het gebeuren? Als je. het ooit zou gebeuren, dan zou ik ervoor pleiten om dat ook uh, heel beperkt weer te doen. Dus alleen bij programma's die bijvoorbeeld langer dan een uur duren of zo. Dus niet op een manier zoals het nee, bij de commerciële. Staat gebeurt. het nu ter discussie, wordt erover gesproken? Nee, het wordt niet in die maat afgesproken. Nee. Sep je zelf wel eens weg? <laughs> Natuurlijk sep ik ook. Ik ben ook een mens. Iedereen maar tijdens wel de zijn... reclame... Niet zo vaak, maar ik doe het ook wel eens. Maar dat betekent niet dat ik nooit reclame nee. zie. Want ik zie ook veel reclame. En dan zie ik het natuurlijk meer omdat het ook mijn werk ja, is. Duidelijk. Maar ja. uh, geloof mij, adverteerders zijn ook hele verstandige ja, mensen... die dat... niet voor niets zoveel geld investeren. Dus het, het effect van televisiereclame is gewoon buitengewoon groot. Ja, ja precies. Nou ja, uh, ik zou zeggen, uh, kijkt al om de reclame tijdens uh, een voetbalwedstrijd. Het is ook heel vaak de moeite nou ja, soms. Dus er worden ook op op heel vaak wedstrijdjes ja. gedaan, de reclameraden. En, uh, dat wordt ja. Vaak op een hele leuke manier wordt er ook ja. reclame beleefd. Hè? Blijf er lekker bij. Blijf nog even kijken naar de wedstrijden hier in het Olympisch Stadion. En ik bedank je, Arjan Buurman, voor het, uh, het feit dat je hier vandaag je bent. De Radio 1 Sportzone. Negen weken lang.